Dat doet pijn, oh oh oh, dat doet pijn. Een klein indiantje, een dikke, vette bolle. Hij zit te dicht bij het vuur en verbrandt zijn turenlui. Oh, dat doet pijn, oh, dat doet pijn. Een, een klein hei een dikke hei hei Hij laat hei geweertje knallen, hei hei hei hei hei hei hei Oh, dat doet pijn. Oh, dat doet pijn. Pijn, pijn, pijn. Een klein indiantje, een dikke, vette bolle. Hij speelt met zijn domme hak en slaat zich op de klootzak.